We are scientists, textbook en daarvoor blur, song 2, Nijmegen 1. Dat zijn meteen al twee goede nummers. En dat is precies wat we vanavond gaan doen. Goede nummers draaien. Uh, goedenavond. Dit is weer uh, de Bananenrepubliek. Vorige week waren we er niet uh, vanwege het voetbal. Maar we zijn er gewoon weer. En uh, ja, dubbel zo hard zou ik bijna willen zeggen. Met mij uh, de, de vaste crew. Uh, Gavin, Judith. En achter de knoppen was elke week Marco. Ja, ja. Jullie hebben het ook zo gemist. Uh, een weekje geen Bananenrepubliek. Nou, gemist. Om, om, om heel eerlijk te zijn vond ik het uh, wel even lekker. Ik doe natuurlijk niks liever dan, dan, dan bezig zijn met journalistiek werk. Maar... S'avonds een beetje rustig tv kijken en bank hangen. Dat uh, het vind is heel leuk. Het is lopend werk, hè? Ja, maar ja, af en toe wel, rust en lasten, dat vind ik wel een goed idee. want uh, <laughs> ja. ik, Het is nog vrij intensief. Uh, het de is Republiek. topsport. Ja, echt. Je zit dan hier achter je microfoon. Nou. Ze zouden eigenlijk Olympische Spelen radio maken. Meteen. Kramer loopt te krijgen over zijn gouden plak die hij mist. Maar hij, hij weet niet wat radio maken is. Nee, precies. <laughs> zeg, zeg jullie, jij woont net zoals ik in het in het Pittoreske Bakkstein, wat er mag ook een eer is om in te wonen. Uiteraard. Maar afgelopen dinsdag was er een, viel mij op, een enorme stroomuitval. Heb jij daar nog iets van gemerkt? Ja. Ik was echt, dat was echt heel vervelend. Ik was uh, een cd aan het zoeken en met mijn zaklampje. En toen gingen dus alle lampen uit. Ja. En na een tijdje was mijn laptop ook uit. Dus toen was ik genoodzaakt om te gaan lezen en zo. Maar een kaarsje ook? Ja, ik had twee kaars in mijn kamer staan. En ja, ik kan beneden bij je ouders gaan zitten, maar ja, dan moet je sociaal doen. Dat is dag. Hmm. Maar ja, ik, ik moest dus gaan lezen en dat heb ik al heel lang niet meer gedaan. En, uh, wat, ja. en nog een boek of een tijdschrift of een tv gids nee, of wel wat een de... boek. Een, een filosofisch boek. Oh, oh. Maar goed, daar gaan we ja. vanavond nog wat van merken ja, Dat denk ik wel. Sowieso. Nee, okay. Maar ik snap er namelijk helemaal niks van. Maar ja het, is, uh, ja, het heeft echt heel lang geduurd. Het is uh, minimaal nacht, ja. Twee uur of zo. Nou, Snachtsjaar ja, ging het, uh, ja? Ja, was het. Zag ik aan mijn wekker tenminste? Zag ik van die gaat oh, ja. dan weer oplopen? Als je ja, voor mij doet. in de vakantie dan, dan gaan de, dan loopt, die uren lopen echt in elkaar over. Oh, ja. dus, of het, het midden in de nacht was, weet ik niet, maar het was in ieder geval wel laat. En heel vervelend. En toen ging hij weer eventjes, heel eventjes aan. heb je dat gemerkt? Nee. En toen ging hij daarna weer uit. Dus toen hm. dacht je, yes, ik kan weer, uh, weer digitaal bezig zijn. Ik ja. uh, kan het boek wegleggen. Je weet wel, ik, ik ben niet bestemd om boeken uh, te lezen vanavond. En toen hm. ging hij weer uit. Dus... Dat was jammer. Ja, ik was de tv aan het kijken, toen ineens, pjoef, echt, ineens alles weer uitviel. En ik dacht in het begin, vet, dit is weer 18e eeuw, lekker oldschool. Maar uh, na 10 minuten was ik me dood gefilmd. Ja. En uh, toen ben ik maar met de hond gaan lopen door de wijk om te kijken of er meer mensen... Uh, dit uh, met, met de hond gingen lopen? Ja, nee, maar of, of er meer mensen dit tragische lot hadden, hadden meegemaakt. En ja, de hele wijk lag ja. eruit. Ja, klopt. Dus Sommigen hadden een kaarsje opgesteken, anderen gingen denk ik meteen naar bed. Dus ik denk misschien dat over een maand of negen een enorme geboortegolf <laughs> ja. in <Brackenstein>, het uh, <laughs> te vinden, te het, het merk zal zijn. Ja, maar was, uh, ja, ik keek uit mijn raam en echt gewoon, alles was donker, helemaal duister. En ja. dat is toch op zich wel apart. Ja, ik, Eternal ik... Darkness, dus in even. Ja. het even. Ja, ja, die even... hangt er sowieso, al gewoon qua sfeer vind ik. Maar uh, nu was het gewoon, zeg maar, visueel kon je het ook echt zien. Eternal ja, ja. Darkness. Ja. Maar ja, jij zegt, dan ga ik met de hond wandelen. ja. Nou, het leukste aan de, met de hond wandelen dat vind ik dat ik dan nog eens naar een straatlantaarn kan kijken, maar als die er dan ook uit zijn, ja, dan gaat de lol er wel af. Ja, dat, dat zat er niet in. Uh, sprake, doe ik dan niet om de, hond, om de hond uit te laten, om straatlantaarns <laughs> te gaan kijken, maar... Nou, het, is, het, is, het is meer een... Ieder zo zijn hobby. Ja. ja. Maar, wat, wat is er dan voor vet Voor naar na een kijken? Uh, ja. Ja, ik verveel me altijd dat als ik die hond uit moet laten. Kijk, ik heb een nogal agressieve hond, dus ik kan hem niet loslaten lopen. En uh, in Nijmegen hebben we dus van die speciale hondenkooien waar je je hond in moet doen. Dan kan hij zijn behoefte doen en dan kun je met hem mee, kun je meenemen. Maar goed, ja, mijn hond die gaat altijd heel uitgebreid door die kooien lopen. Dus, dus, het, is, het is echt een oude vrouwenhond. Ja, aan, aan agressieve honden doen wij niet in baksteen. Nee, nee. Ja, bij ons nee, je in mei hoor ik Hoe heet je hond, uh, Malcolm? Iris. Oh, oh, dat had ik nou niet verwacht ja. van je. echt Niet? Nee, ik heb een hele grote... Ik had Satan naam. of zo verwacht. Man. Ja, een brood ja. ofzo, weet je wel. Echt, nee, nee. Ja, dat zeg ik echt. Echt nee. een mannennaam. Nee, Satans oh. little helper. Ja. Ja. Grote bouvier. Nee. Desondanks worden we uh, weer in de rug gedekt door geweldige bands vanavond. Want dat gaat gewoon door. Uh, Frans Ferdinand bijvoorbeeld. Of... Uh, de Stereophonics en ik zou niet verbaasd zijn als de Arctic Monkeys nog voorbij komen. We hebben natuurlijk het, het, het bizarre nieuws, het, het dat, die volgeprezen feature... Want mensen komen ook nog wel eens naar mij toe en die zeggen... Jonas, dankjewel dat je dat bizarre, krakzinnige nieuws met, met ons deelt. Want dat zet ons leven is weer in perspectief. Is dat echt? Of uh, verzin je dit nou? Nou, twee dat... mensen. Oh, twee <laughs> mensen. Oké, okay. waren dat vreemden van je? Of gewoon mensen die eigenlijk uh, dat moeten laat luisteren? Ik het, Dat laat ik het niet. Ja, ja, dat dacht ik al. Maar wij van de Bananen Republiek laten onze luisteraars uh, uh, ja, daar toch niet ontevreden. Dus is vandaag weer bizar nieuws. Uh, en natuurlijk de cultuuragenda, maar niet voordat we dadelijk hebben geluisterd naar Lenny Kravitz, die aan het einde van het jaar uh, weer met een nieuw album aankomt Negrofilia geheten, dus dat voorspelt volgens mij weinig goeds. Uh, <laughs> dit, dit nummer is in ieder geval van Marco, ja, is ja. jouw nummer? Ja, ja, ja, die heb ik ooit eens gespeeld op, uh, op Gitaar Hero, en ik vond hem wel, uh, wel lekker klinken dus ja, yeah, Where Are We Running uh, ja. is jouw favoriete Lenny Kravitz nummer uh, of de enige die je kent? Oh, nou nee, ik ken, ken meerdere van, van Lenny Kravitz maar ik denk, uh, moeten er toch eentje je hebben en dan ik denk dan die maar draai maar ja Dat, was, dat waren de strokes met uh, 1251. Um, dan gaan we eventjes de cultuur gaan doen. Ik heb hier uh, de cultuur gaan doen van uh, Doorn Roosje voor me. En uh, vrijdag 5 maart dan, uh, is DeFlux er weer. Met uh, Dennis, Huppla en uh, nog anderen. Begint um, om 11 uur en uh, kost 7 euro. Donderdag 11 maart katsen jammer, 8 uur. Ook 11 euro. Zeg zegt me verder niks, ik had zo jammer, maar het zou vast ontzettend leuk zijn. <laughs> uh, vrijdag 12 maart, The Gathering, 8 uur en dat kost 14 euro. Uh, Planet Rose, zaterdag 13 maart, uh, Robert Hood, uh, Mental, Sound Soundsystem en ook andere. Uh, Wat je meer? Uh, nee, ook niet. <laughs> het is niet helemaal... Uh, ja, Zullen we daarheen zien? gaan om te kijken hoe weinig mensen erheen gaan? Nou, Planet Rose is meestal toch wel... Ik ken okay. mensen die erheen gaan. Het uh, is toch meestal wel best druk bezocht. Maar het uh, begint om 11 uur. kost 15 euro. Elfgebied uh, komt uh, dinsdag 15 maart in Doornroosje om 8 uur. kost 15 euro. Maar dan heb je ook wat. Ja, ja. Oh. Dat is een tamte natuurlijk. Ja, echt ja. ja. uh, goed. even kijken. Uh, St. Paul, vrijdag 19 maart uh, om 11 uur. kost 6 euro. Uh, Planet Rose weer op zaterdag 20 maart. Met 11... Vincent, 11 uh, uur, kost 14, maar, uh, 14 euro. Dat kan je laten liggen. <laughs> nee, het, uh, het is allemaal uh, niet helemaal aan mij besteed, maar uh, goed. Uh, mono, uh, zondag 21 maart, 8 uur, uh, kost 12 euro. Absent Minded, uh, donderdag 25 maart, 8 uur, uur en 11 euro. Deerwolf, 8 uur, 11 euro. Vrijdag 26 maart. Uh, zaterdag 27 maart komt uh, The Speed Freak. Dat is ook uh, dance en zo, en, uh, dus om 11 uur, kost 15 euro. Um, how doken? Volgens mij spreek je het zo uit. Geen idee. Um, komt zondag 28 maart om half 8 uh, kost 12 euro. En uh, dinsdag 30 maart, I am Kloot. Wat zei je? I am Kloot, volgens mij heet, I'm <laughs> heet, het zo? heet het zo. Ja, dat <laughs> zou zo zijn. Nou, 8, ja, dat denk, dat denk 8 uur en uh, 15 euro. En uh, dan woensdag 31 maart, John Allen... 8 uur, 11 euro. Hey Judith, uh, ja. waar kunnen mensen dit, uh, dit terugvinden? Of gewoon op site van Doornroosje zelf? Ja, en uh, volgens mij ligt in ieder café ook wel een agenda van uh, Doornroosje. Waar uh, je net uit leest. Nee hoor, ik oh. lees het niet uit. Nee. Okay, je je staat, ziet staat, dat je heel goed vooruit heb. staat daar gewoon op een blaadje. Ja, ja, ik heb het allemaal heel goed uitgezocht. Uh, zeg, wat, is, ik, wat, is, wat is Judith's tip als je één ding zou moeten tip, houden? Mijn tip, ja, ik, ik ken er maar uh, twee. En het, uh, ja, how dus, ja, dat, ja, houd ook in. Daar moet je echt wel van houden. Maar dat is volgens mij best vet. En uh, Planet Rose en D-Flux, dat, dat, ja, dat, dat wordt zo goed bezocht meestal, dus dan, ja, dat, is, dat zijn ook aanraders. Waag je daar zelf ook wel eens een dansen hier, uh, Nou, ik uh, ben de vorige keer bijna geweest, <laughs> maar ja, dat, ik ben toch net niet overgehaald. Nou, laat het even weten, want dat, en dan, uh, dan ga ik ook. Ja, dan, <laughs> als je dan eenmaal uh, een Malota ziet staan die niet danst, dat ben ik dan... Want, uh, ja. En, ja. En, als, en als je een andere maloot heel hyperactief ziet dansen, dan is dat een geven denk ik aan. Ja, Volgens mij zijn er heel veel hyperactieve melodieën die daar staan te dansen. Ah, oh, oh, nee wel gelukkig. No offense, <laughs> maar uh, dat hoort er een beetje bij. Oh, dat hoort bij de muziek? Ja, het is een dance. Uh. Oh, het is dance? Ja. Ik ook, je noemt die song allemaal op. Ik denk, wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Ja, je moet het kennen. Waarschijnlijk de mensen ja. die het kennen, die weten wel waar ik nou, het af goed. heb. Ja, inderdaad. Denk ik. ik ben in een ver het wel eens een door bij Jungle Galaxy geweest. En daar ja. dansen ze echt als, als apens. Dat past echt in de, in de Jungle Galaxy sfeer dan. Dus dat was een hele bizarre gelegenheid. Die, die dans echt op de meest vreemde manieren en, uh, en we, misschien wat weet, weet, bij de muziek past. We, weet, weet je wat nou het meest wonderbaarlijk vindt? Kevin, je sloopt de studio hier. Ja. Dus als ze dadelijk wegvallen, heeft, ja, dan, dan, dan weet je dat. Dat ah, kan niet. Echt. Dat kan niet. Maar wat, wat, wat ik het wonderbaarlijkste vind. ...is dat uh, we zijn nou serie serieus bezig met uitzenden. En er is ja. er zoveelste uitzendingen op rijden dat je het zo weet te draaien dat het weer over apen gaat. Je, ja. je, echt, je krijgt een prijs hoor, nou, joh. Ja, het, het, het lijkt me een leuk personeelsuitje voor de Bananenrepubliek, naar nou, de Jungle galaxy. Dat jij betaalt. Oh ja, daar zitten ze ook echt op te wachten. Er zit wel schomst. subsidie voor te vinden. <laughs> ja, vast wel. Met die bezuinigingen nu hier. Ja, als een soort teambonding. Dan, ja. dan uh, gaan we het gewoon de uh, declareren bij uh, de omroep. Ja, we willen naar de Jungle uh, nog wat. Galaxy. Galaxy. Ja, die, ja. ja, die ene. <laughs> ja. Goed. Um, ja, wij gaan nu weer verder. Ja, wij, wij gaan weer verder. Uh, Carolina Laia, I'm not over. What Frans Ferdinand, this fire. Frans Ferdinand, ze was de keizer in Hongarije, waardoor de Eerste Wereldoorlog is gestart. Echt? Ja, daar is het dan nagaan. Na, na, maar je spreekt meer op zijn Engels uit uh, bij deze band. Frans oh. Ferdinand. Maar ja, het, okay. Frans Ferdinand was die keizer, dus ja, okay. daar hebben die Fr weer Frans, Frans Ferdinand, sorry mm. dat we in Nederland leven, mijn vraag, mijn vraag. Maar um, deel 2 van de cultuuragenda, en uh, ik heb de eer gekregen om die uh, te mogen presenteren. Uh, ik begin met een belly dance workout. Ik niet zozeer, maar die oh. kondig ik aan. Uh, voor, voor de vrouwen en ook mannen waarschijnlijk die geïnteresseerd zijn in belly dance... Uh, dit is een perfecte manier om calorieën te verbranden en jezelf fit te houden. Je hebt geen danservaring nodig. Even tussen, dat lijkt mij een beter uitstapje voor ons team. Om ja, te gaan bellydansen ja. in plaats van uh, jungle uh, belly -dance. Nou. Ah, Jonas moet alleen nog een buik kweken, maar dan ja. gaan we straks wel even naar de freetand. Ja, misschien even kan, even ik even even, kan ik bij jou wat van leren of niet? Oeh, wat een vals valsblijf hier. En de, de redelijke sukkie misschien dan. Oké, ga ik verder? Ja. Oké. Okay. <laughs> Het, zal, het begint een beetje vaag te worden, maar het maakt niet zo heel veel uit. Uh, woensdag 24 februari is die belly dance uh, workout. Uh, Orientalis dansstudio Nijmegen. En uh, wij gaan gewoon verder, want ik heb hier zo te zien de hele week hier voor me. Uh, donderdag 25 februari. Uh, Kriek am Niederheim. Uh, het Nationaal Bevrijdingsmuseum van 1944 45 1945. in februari en maart 2010. Een reeks filmvoorstellingen van de klassieker Kriek am Niederheim. Dit jaar is precies 65 jaar geleden dat het Rijnland, enzovoort, enzovoort, enzovoort. De aanvang is twee uur s middags. Uh, voor de mensen die geïnteresseerd zijn, ja, het Nationaal Bevrijdingsmuseum Nijmegen. Uh, is dat niet een optie voor een uh, personeelsuitje? Ik weet niet... Uh, Ik stel nog steeds voor bellydansen. Nog steeds belly dance. maar... Goed, dan moet ik weer zo Maar ik wil Gave's buik helemaal niet zien. Oh, oh ja. ja, ja wel ik wel plak hem wel af met duct tape. Houden, dan, dan, dan, dan, dan wel. Ja, ja. Nou, maar misschien is dit ook wel leuk om te doen. Uh, wij houden dus van belly dance. Maar we kunnen ook gaan tapdansen. Tap, tapdansen ah. in het Misschien uh, dat we dat allebei de cursussen kunnen doen. En dan combineren tot één. Dan gaan we... Belly top, tappen. Tapdansen belly ja. dansen. Of op de ja. tap belly dansen. <laughs> ja, ja. Dat kan ook. Dat lijkt me een beter idee. Maar donderdag 25 februari. Dan is er een, een proefles. Oh, dat is morgen alweer. Ja. Is, is dat morgen? Echt? Oh, ja, ik ben er niet bij met de tijd hoor. Mijn uh, tapdans, Het is 2010. Als begin van, uh, van, een, van een beginnerscursus. Van 10 lessen. Uh, je wordt... Uh, om half zeven verwacht. Dan Centrum Vermeulen, Bijleveld, Singel. 44 in Nijmegen. Dan hebben we nog meer. Want natuurlijk kun je in Nijmegen hartstikke gezellig uitgaan. Hè? We kennen allemaal cafés zoals Café van Buren. El Sombrero. <laughs> Daar noem je ook echt een paar op hoor. Uh, Boogie, Wonderland, Malle Baba Café, Café Stratto, Heidi skiurt. Grote griet. De drieën, nee, nee, je bent dus. gewoon de hele Molenstraat aan het afgaan, ja, of niet? Um, kijk maar, dat heb ik hier namelijk zo ook op papier staan. Hier, de hele molenstraten. Ja, en, waarschijnlijk en doen ze wat samen, of niet? Maar dan. Ja, ja, waarschijnlijk wel. Het is, uh, nou, het is dus gezellig uitgaan. Uh, het is uh, een aanrader. Maar wat is, is, het wat, het wat, wat, wat, wat is de agenda? Ja, dan? een soort van kroegentocht uh, uh, wordt er dus gehouden. Uh, het stond in de cultuuragenda. Dus ik denk, dat nou, er zal wel veel uh, cultuur aan zijn dan, maar ja. Vinden wij van niet, trouwens? Jawel, wat, wat op het, wordt, wordt een beetje vaag naar me gekeken. Ja, dus ziet u waarschijnlijk niet. Maar ja, <laughs> ja bieproeven is zo het ook cultuur. Ja, precies. Ja, vind ik wel. Het is hetzelfde ja. als wijnproeven. Alleen dan... Uh, mm. nee. Voor de gewone man. Ja, voor, voor nee. de gewone man. Ja, precies. Uh, hoeveel van ons uh, zijn er geïnteresseerd in uh, salsa feestjes? Hé. Hey. Hoor ik daar weer een combinatie van buikdansen, tapdansen en salsa dansen? waarschijnlijk. <laughs> Vrijdag uh, 26 februari. Het weekend in met een gezellige avondje salsa bij Amane. Met wisselende Amane in Oh, ik zie die apostrof helemaal niet mijn woud. Sorry. Uh, met wisselende DJ's voor de grote salsa hits. Salsa danschool Amane Party 21 van 3 uh, uur middags tot 3 uur s'nachts <laughs> oh. de, en de entree is 5 euro <laughs> inclusief garderobe, dus je krijgt een kast mee naar huis. En uh, ja, meer info kun je vinden op uh, Agenda Amané februari. Goed, uh, dit is zo'n zo beetje het uh, belangrijkste uh, wat ik te melden heb. Tenzij u tango wilt dansen, dan zou ik zeggen... Oh, hoor ik daar nou weer een combinatie? <laughs> ik, kan, ik kan ook die microfoon, ik microfoon kan uitzetten. Ik kan me muziek melden die dag, hoor. Als het ja. Nee, maar mocht u geïnteresseerd zijn in uh, uh, tango dansen... Ik had hem hier net staan, moment. Ah, hier ook. Uh, elke vierde vrijdag van de maand is er een oefenavond van uh, 9 uur tot half 12. Uh, een workshop vooraf van 8 tot 9. Uh, locatie ook in Armané. Uh, Tweede wal staat 118 in Nijmegen. Ik denk maar, dat we hier wel echt onze doelgroep mee aanspreken. <laughs> ja, ben dat ik denk ik. Tenminste, ik, ik hoop dansen. het. Ik hoop het, weet je. Tango. Voor, tango. Voorheen, salsa. Uh, voorheen werd het gemeld op de televisie. En dan we kunnen we ook, kunnen nou allemaal, ieder naar nou, verschillende cursussen. Ja, dan gaan er we uit. verslag zeg, maar, ja. wat, wat, ik, wat, is, wat is afgevallen? Nordic walking of uh, <laughs> wat? Uh, freaky piano bar. <laughs> Extra stout. Theatersport is dat? Ja, dat kan. Ja, klopt. Ja, theatersport. Een uh, gratis Benefiet concert. In een kerk. Uh, Diamonds Real. En, oh, wacht even. Misschien zijn de mensen wel geïnteresseerd. Misschien die net zo oud zijn als ik. Uh, 90s Now. DJ Gary Global en Super Hit System. VJ Clipsync en Pre Sale. 10 euro is dat in totaal. Eh... Uh, ja, dat is van 10 uur s avonds tot 5 uur ochtends. De Matrix, en we weten allemaal waar de Matrix is. Mocht u net in Nijmegen zijn komen wonen, dat is de Wiegenseweg 204 naast de McDonald's. Ja, kun je beter overslaan. Wat? De Matrix. De Matrix, nee. gelijk naar de McDonald's. Nee, nee, ja, oh. beide niet. <laughs> beide niet. Daar nou, goed, um, ik heb zelf natuurlijk ook nog een tip. Want nou ja, komt het. Jij had, jij had geen tip, maar. Um, oh, ja, ik wist niet dat we tips mee moesten nemen. Nee, dat was, was, was, dat, was dat niet echt de bedoeling? Maar, uh, okay. mocht u nou... Volgende keer zou ik een tip hebben. Ja, volgende keer heb je een tip? Ja, ik zou mijn aan. best doen. Oud -tie Oud -tie Oud oh, ja, jammer. Wij hebben momenteel Metallica op de achtergrond draaien, zoals Roos waarschijnlijk hoort. Uh, mocht u nou geïnteresseerd zijn in, uh, in, in, in, in best wel wat metalmuziek, dan raad ik u aan om naar Rock te komen op 3 juli. In het park van Brakkestein, waar, oh. waar gerespecteerd collega's Jonas en Jules oh. vandaan komen. Ik zelf ga er wel naartoe met een, een grote groep vrienden. Maar dat is gaat Iris ook mee? Nee. Nee nee, nee, nee, nee, nee, Een hond hoort zeven keer zo hard of zo. Hè. Maar dus, dat is bij die paarden of zo. Ik weet niet wat het is. Ik ben ja, nog nooit in Brakkestein geweest. Het was vorig jaar toch ook? Is dat niet een eerste? Ja, ee, ja. Dit is, de, dit, is ja. De, dit is de tweede editie. Oké. Okay. En uh, er, er komen uh, oh, groot, ja, gr ik, grote namen mij, ja. en degene waarvan ik zei: ik ga. Ja. Dat was uh, dat ze zeiden: Killswitch Engage. Die komt Gaai, ja, in Brakkestein. Die, die draait Killswitch en Engage en Bullet nee. for My Valentine. Ja, dat maakt me zeg, niet van, tot hoe laat ja, duurt dat? Want ik wou misschien nog wel slapen. Die dat, avond. Dat, dat is van, uh, oh, oh. van, van, van half elf ochtends tot half twaalf avonds. Nou, dat uh, dat Het is twaalf uur lang oh. aan metal. Dus ik, ik raad u wel aan: ik kom even stevig rocken in Brakkestein. Maak kennis met Jonas en Judith. En uh, ja. Gewoon plezier hebben, hè? En maar, ik zie maar, daar iemand achter een microfoon kruipen. Zij ja, ja. <laughs> op z'n knieën. Oh. Maar uh, Judith, uh, oh, misschien goed. blijven ze wel bij jou logeren daar, op, je, op je roze kamer. Mijn de, roze de, in de, kamer? De, de bandleden van Killswits en Gates. Nou, dat hoeft voor mij niet, wow. hoor. Ze maken goede muziek, maar That's it. ze mogen ergens anders een slaapplekje zoeken. Soms vind ja, ja. ik echt jammer dat dit geen tv-programma is. Als je een gave <laughs> ja. zag, je ja, zit op ja, je de knieën en dan een de... microfoon als een soort... Ja, dat ja, we een Ja, moet gaan kruipen als je wat wil zeggen. Daar komen we er straks nog wel uh, op terug waar die microfoon op lijkt. Ach, ja. Het is het eerste uur, hè? we moeten het inhouden. En dan word ik ook nog uh, nee. van achter een beetje gedekt. Dat Ach, wat hou eens op. Draai een plaat maken, alsjeblieft. Draai, draai twee, draai twee. The devil's blood evermore. Sick puppies, you're going down. Nijmegen 1, 107, Ik zeg het toch maar even bij, Geven, want anders denken mensen dadelijk dat ze bij de ziekenhuisomroep zijn beland. Mm -hmm. Oh ja, ja, ja. ja. Nou, zo, weet het maar. Wat zo. ik trouwens ook nog moet, wil doen: ik zet die fillers aan, want daar hebben we trouwens nog niet, Mark nog niet voor bedankt, die hier van de redactie elke week een, een, een filletje in elkaar zet. Kevin, jij gaat er elke keer altijd achteraan, of niet? Nee, ja, ja. En uh, hij vindt het ook heel leuk om te doen en hij doet het ook heel goed. Maar vandaag was uh, er geen computervrij, dus uh, we doen het met een oude film. Ja, maar wij proberen toch een beetje authentiek te zijn met dat soort dingen. Ja, ja, ja, maar dat zijn, dat zijn we ook. Ja. <laughs> Op onze eigen manier. Yes. Nee, maar daarom, daarom we hadden het hadden niet bedankt, Mark, ja. dus... ook uh, bedankt. Ja. Bij deze. Ja, Bij deze, uh, Mark, ja. Wij hebben er uh, heel veel... Heel we veel weten ook dat je luistert, van. Van. dus uh, bedanken we je nog een keertje. Lu, luistert hij? Ja, ja. <laughs> oh, het, het, het wordt ook altijd aan me gevraagd, net op het punt dat hij, sta, dat hij op het punt staat om weg te gaan. Weet je wel? Oh, ja. doet zijn rugzak op, komt Gave Ja, wil je nog even een loopje maken voor onze filler, ons radioprogramma? <laughs> ja, en hij doet het. En hij doet het. Nou, lief hè? Ja. Yeah. <laughs> De man uh, krijgt van mij uh, niets meer dan uh, respect. Zeg, ik had het nog vreed zeggen in het begin dat je natuurlijk ook nog kamelen naar Bananenrepubliek ja, en Nijmegen 1.0. Uh, kunnen ze trouwens ook nog bellen, Marco? Of zit het uh, ja, in? ik heb uh, niet idee dat techniek, het gaat gebeuren. Uh, de, de techniek hier heb ik uh, onder controle gekregen, zo langzamerhand. Ik weet op welke knopjes ik moet drukken en ook op welke ik niet moet drukken. Want het was toch een redelijk onaangekondigd spektakel de vorige <lacht> keer met, het, uh, met ja, het bellen. Ja, ja, dat was niet helemaal de bedoeling, maar goed, hij heeft wel even. Uh, uh, de, hij heeft toch één seconde is een uitzending geweest? Ja, ja, ja. Het was piep, maar... Ja, ja dat wel, maar hij heeft ook even blootgelegd van wat, wat, wat, wat ik dus nog niet onder de knie heb. En uh, daar wil ik hem uh, voor banken de, uh, bedanken. Dus uh, bij deze uh, heer van de brand, uh, voornaam uh, Twan, uh, bedankt. En zo, bedankt, Twan. En, en zo is de luister ook weer getuige van een leermoment hier bij de Bananenrepubliek. Dus... Wij doen niets anders dan leren. Maar goed, uh, we zijn weer aan het einde gekomen van het eerste uur. Het uh, eerste uur. Uh, we, we, we, na, na, na, na het nieuws hebben we uh, natuurlijk weer het bizarre nieuws En ik weet dat u niet kan wachten Dat weet ik uit ervaring Dus blijf hangen uh, Straks de klinken van de week Mama's Gun, let's find Away. Eerst uh, de nieuwe van OK Go uh, Van het album Of The Blue Color Of The Sky This Two shall Pass. En ik, de clip is eigenlijk nog leuker dan het liedje moet ik eerlijk zeggen Want het is in één keer in één shot opgenomen eigenlijk En dan zie je zo'n marching band, jullie hebben ik de heb clip niet gezien, zie ik al nee. aan de blik. En dan, uh, dan gaat dat in één beweging door. Dus dat is best leuk gemaakt. En aan het einde gaan ze kijken ze allemaal naar boven. En dan doen ze ah ja. Nou, als je het nadoet, dan uh, ga ik zeker kijken. Ja, ik ook. Ik heb, ik heb altijd... Maar moet, moet die broek dan ook speciaal uit als ze het nadoet of niet? Als, wat moet je? Moet die broek ook speciaal uit dan als uh, wat, nou je nou de clip nadoet? Ja, maar... Uh, <lacht> God. Dit, dit is weer een fetish. Wij gaan go. Of, uh, bijna... <lacht> wij gaan go, ja. <lacht> wij, wij gaan go. Oké, okay, go. Go. <laughs>